Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die zaterdag een Koran wil verbranden in Arnhem... heeft een gebiedsverbod gekregen. Hij mag een half jaar lang niet in de stad komen. De man is lid van het extreemrechtse clubje Pegida... De Arnhemse burgemeester Marcouch had de verbranding al verboden. Ook omdat er een terroristische dreiging zou zijn. We zitten in Nederland op dit moment uh, op het risiconiveau 4. En nu met deze demonstratie uh, lijkt er een concrete plek te zijn. Een concrete dag en een concreet tijdstip uh, voor het plegen van uh, zo'n aanslag. En dat risico wilde de burgemeester niet nemen. Toen de man zei dat hij zaterdag toch zou komen... kwam de burgemeester met een gebiedsverbod. Misschien krijgen dik 20 boerenbedrijven een boete omdat ze internationale stagiaires te veel hebben laten werken. De arbeidsinspectie deed onderzoek naar boeren die in 2019 buitenlandse stagiaires op hun erf hadden lopen. Die werden via een stichting voor studiereizen naar Nederland gehaald. De bedrijven zijn geschrokken. Ze krijgen nog een kans om hun verhaal te doen bij de inspectie. Een domper voor het Nederlands elftal, Ronald Koeman, kan bij de komende oefenwedstrijden niet rekenen op Stefan de Vrij en Quilinci Hartman. De twee verdedigers zijn geblesseerd en hebben het trainingskamp verlaten. Voor Koeman komt het wegvallen van Hartman helemaal niet als een verrassing. We hebben natuurlijk getraind en, en hij kwam met wat licht uit de wedstrijd van, uh, van Heerenveen Feyenoord. Nou, dat is iets verergerd. Eerst werd gedacht dat Hartman alleen de oefenwedstrijd tegen Schotland zou missen. Maar nu is duidelijk dat hij ook bij de wedstrijd tegen Duitsland ontbreekt. Dat geldt ook voor Stefan de Vrij, die tijdens een training geblesseerd raakte. Een opvallende diefstal in het Gelderse Warnsveld. Een man heeft daarvoor 2600 euro aan krempjes gestolen bij de Ethos. Op camerabeelden is goed te zien hoe hij de potjes en tubus vanuit de planken in een grote shopper schuift...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 Generational ADHD. Come and get your shot of dopamine. Come and get your shot of dopamine. Life and scroll. Sell your soul. Let us stand down your firewall. Showing caring. scary. Goofy for all. Tumble down. endless clicks there's more than enough come and get your fix Bent, ben ik in mijn redactie bestaan als 3 voor 12 Noord-Holland ooit tegengekomen tijdens de popronde. En dat is de popronde geweest van 2021. Kijk daar gaan, dat is alweer drie jaar terug. En dat vond ik wel heel grappig, want toen was een beetje voor het eerst um, de boel van het slot af. En toen kon er weer een heel vol pad de naad, want daar hebben die jongens gespeeld destijds. En uh, toen was ik al uh, toch al een beetje weg van uh, de muziek uh, die deze gasten maken. En uh, het was ook energiek. Komen uit Utrecht. En sindsdien uh, weten ze ons uh, te vinden. Met, dan weer met die andere pet op. Van Alternative FM. Want uh, ja daar gaat het om. En dit wordt morgen uitgebracht. Like Me Love Me van Sultan uit Utrecht. Uh, welkom bij het laatst En tegenover mij zit Katerina Rodriguez. En die, die is al een tijdje even bezig hier in, de, in dit verhaal. Maar uh, er is nog belangrijk nieuws. Want ja, de EP komt vannacht online. Yes, de ja. laatste twee nummers komen vannacht online. En dan is de hele EP gewoon uit. Ja? Ja. En dan uh, ga je kijken hoe je dat even onder de aandacht probeert te houden. Heb je al van die andere drie... ...singels die je uit hebt gebracht... ...zijn daar eigenlijk ook nog wat reacties op gekomen? Hoor. Zeker, ik heb... Sowieso ben ik, oh, al vond ik zo vet alweer... ...dat ik dacht van, ah, de derde keer... ...dit is echt wauw, weet je ja. wel. Um, een liedje die ik vanavond niet heb opgetreden... ...die wel op de EP staat... Mm. ...is geplaylist door Equal Portugal... ...op Spotify, dat vond ik oh. echt heel nice. Ja, alweer, ja. ja, ja. Ik dacht echt van, ah, oh, ze houden me in de gaten. Ze dus houden je in de gaten, ja. ja. ja, ja. en um, er was ook met de caro, was het ook zo. Ja. En even kijken, ik heb ook laatst, eind februari, dacht ik uit mijn hoofd, een interview gehad met een Amerikaanse radio station. Mm -hmm. yeah. Dat was ook super vet. Yeah. Um, en dan heb ik het ook over mijn EP onder andere gehad. Yeah. En die komt dan online, uh, onder andere op Spotify. Wordt ook op de radio zelf nog uitgezonden. Yeah. En het komt ook online op iHeartRadio. Radio. Radio, wat is dat dan voor een dat station? Dat is een, uh, eigenlijk de grootste in Amerika. Maar daar wil ik niet over braggen. Maar ja. het is heel veel mensen kennen het gewoon. Het is gewoon heel bekend. Mm. Maar het wordt niet daar op die radio uitgezonden. Maar ze hebben ook een website en daar worden dan alle overige dingen nieuwtjes ook ingedeeld. En daar kom ik dan ook in. Ah, daar dat kom je in voor, ja. Uh, dat is heel vet. Dat is is tof. maar net een, een of andere. Ja, dwaze presentator of weet ik geval wat uh, de zeggen. Ja, dat is wel een uh, leuk nummer. En uh, die we, uh, voegen we even toe. En dat gaan we even massaal delen. Ja, dan, je weet het niet. Nee, dat weet nee. je niet. Dus het kan uh, best zijn dat je volgend jaar top of the bill bent uh, in Amerika. <laughs> en dan uh, hebben wij jou hier gehad. Uh, tenminste, in oh. deze serie. Ja, toch? Ja, dat zou allemaal kunnen. Dat zou mooi zijn, maar Ja. ja. Uh, maar goed, uh, ja, het is een beetje vooruitlopend op. Uh, Urban, ja. dat kwam ook een beetje terug in het hele verhaal. Um, urban, dat is ook een soort moment van stijl. zegt iets, het zegt al genoeg, straat. Ja, dus het, nou eigenlijk is urban is niet alleen niet? straat, maar ja. het is eigenlijk ook een mix van hip-hop, R&B, trap. Ja. Dat wordt ook onder urban allemaal gegooid. Ja. Maar bijvoorbeeld het nummer die ik vandaag niet heb, die ik vandaag niet ga doen, ja. uh, dat is wel meer een beetje echt die urban wijs. ook een beetje dat ja, straat, als ik het zo mag zeggen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus uh, voel je, je daar ook een beetje aangetrokken door, door, door die leefstijl? Uh, mm, want niet? Nee, niet qua de, de straatstijl, absoluut niet. Maar wel de muziek daarin. Zo. Ja, dat bedoel ik. Oh, sorry, dus, uh, je... Ja, nou ja, goed, ik zeg het dan verkeerd, maar Zeker. Uh, het, het, uh, uh, dat, dat heeft iets uh, magisch en zoiets van een, een bepaalde aantrekkingskracht. Uh, ja, ja, ik, ik, ik luister ja, nog steeds veel naar Ariana Grande. En zij heeft het ook heel veel in haar nummers. Die trap, hiphop, weet ja. je wel, die, die muziek. En ik vind dat eigenlijk gewoon heel erg stoer en leuk. Ik weet niet. Ja. Stoer? Ja, ja, wel badass. Ja. Ja. Uh, oké. Okay. Um, nou we gaan uh, zo uh, natuurlijk nog even luisteren naar het laatste nummer. Wat is dat trouwens? Welk nummer ga je nog laten horen? Zo dan? Something About You. Aha. Dus dat uh, Lijkt mij een beetje een uh, liefdesnummer. Ja, het is eigenlijk een vervolg van, de, van Hire eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Dus, <laughs> dus, dus, dus het is gewoon, uh, het is gewoon een, een tweeluik, uh, dat, uh, dat nummer. Geen trilogie, maar een tweeluik. Ja. En deel 1 en een deel 2. Ja, eigenlijk of de, wel. Of, of beter gezegd, in filmtermen heb je dus eerst het ja. eerste deel en dan de sequel. Dat is ja. dan de ja, ja, ja. ja, goed. Hè? Dat uh, heb ik altijd onthouden. Uh, maar we gaan uh, weer even terug naar vorige week. En toen moest er iemand heel snel in korte broek en een t-shirt... de pedalboard halen van de bassist. En uiteindelijk wist die band ook nog te winnen bij de Rob wordt. En ik kijk Marcus van aan. En die bent heet. Ja. Heel goed. <laughs> ja, want dat was het. Uh, dat verhaal heb ik uh, één gezien... Uh, tijdens uh, uh, de samenvattingen... die wij uh, online hebben gezet. En ten tweede heb ik er... Uh, Joan zelf nog even naar gevraagd. En op het moment dat ik uh, zei... Van, uh, van nou, je komt zo de uitzending... ja, maar ik zit nog te eten. En die zei ik van... met volle mond kan je niet uh, praten. Waarop zij dan weer reageert... Moet jij eens opletten. Nou, dat is, dat is Joan de Bruinkops in een notentop, mensen. Maar het is gewoon een heel leuk mens om mee te converseren. Maar ook heel leuk om uh, ja, wat, wat dat betreft uh, te praten over de muziek. En dit is opgenomen in de skatepark in Haarlem. En uh, daar hebben ze een videoclip. En een, dit is de live versie van Paul. Dat is een beetje zo'n typisch geval van uh, een plank in het gat gooien. Ga dat ding er maar in! Uh. Juist! <lacht> dat was hem. Uh, dit was uh, gewoon even een deur die dicht uh, ging. Dat hebben ze ooit nog eens een keer ergens gebruikt, trouwens, in een of andere studio van uh, Be It. Bij uh, Michael Jackson is dat nog een keer gedaan. Uh, ik vind het nu al een heerlijke band. En jongens, en menen aan de andere kant van de radio. 5 mei, zet het maar in je agenda. Daar uh, gaan ze dan helemaal los op uh, de hoofdpodium van Bevrijdingspop. Want uh, dat is natuurlijk de prijs die ze hebben weten te winnen. Want uh, dat is een onderdeel van die, uh, van die prijs. Namelijk winnen van de Robbe akda Award. Uh, het is hunk gelukt. En dan hebben Marcus en ik het ook over dat fenomeen. Gitarist in die band. Rasmus Bischop. Hij heeft goed aan kansenspreiding gedaan, want ja, op een gegeven moment moet je in het vierde, vijfde bent, moet het hier wel lukken, denk ik. En het is ook gelukt, dus we zijn, we zijn daar in ieder geval blij bij. Goed, we gaan naar Catharina Rodriguez, want uh, die mag vanavond hier haar afsluitende nummer laten horen. En dat nummer, dat heet Something About You. Yes, en deze komt vanavond uit, uh, midden in de nacht, sorry, en higher ook. <laughs> Yeah Ready? That you are stuck between the world you live in. So, baby, take my hand, feel the heartbeat on my chest. You are so beautiful, so please don't feel sad. You make, make me feel better like with the smile on your face. Please you always remember you're like my saving grace. grace. There's something about you, there's something on my mind. A girl like you is so hard to There find. There's something about you, ooh. ooh. They got me feeling crazy There is something about you They got me feeling crazy There is something about you They got me, they got me, they got me for crazy Something about you Jullie wel. Dat was de sequel van Hire. <laughs> ja, toch het ja, goed, hè? He? Ja, dat is deel 2. Uh, we, gaan, we gaan zo direct nog even de afsluitende babbel doen. Eerst uh, naar een uh, Nederlandstalig uh, band die toch behoorlijk wat uh, pittige muziek uh, brengt: Roy King en Liever Lui Dan Moe. En die komt morgen uit. het uh, zo uh, dat uh, onderwerp even afmaken buiten de uitzending om uh, Leon. Dus uh, niet gedreurd, maar uh, we moeten het natuurlijk ook nog eventjes uh, vertellen wat dit allemaal geweest is. Ray King hoorde je eerst en luid dan Moe is een uh, Nederlandse pittige rock, is het eigenlijk, Nederlandstalig en Sinner hoorde je net met F33L die 33 is niet het startnummer van Max Verstappen... voor de mensen die denken van die 33, waar is dat dan voor? Maar uh, het nummer dat uh, ja, je, als je 33 omdraait, krijg je veel. Dus ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Uh, een achterzinner, toch ook een, uh, een bekende in uh, de Hanemse muziek muziekscene... want dat is Noah Jazz, want dat is uh, degene die erachter schuilt. Die heeft in het verleden nogal veel jazz en uh, hip-hop achtige nummers uh, gemaakt... Dan, uh, ja, Catharina, want uh, het zit erop. Uh, hoe vond je het? Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja? Ik wil jullie ook echt, echt bedanken voor de fijne sfeer. en Het was gewoon echt een goede ervaring. Dank dankjewel. je wel. Dank je wel, dat horen we graag. Dus uh, uh, Applaus voor jullie. Oké, oké, oké. Maar, uh, maar uh, maak het even wereldkundig dat, uh, dat wij ook uh, goed in dat opzicht uh, bezig zijn. Dan, hebben we er misschien in de toekomst nog wat aan. Maar uh, over jou. Want, uh, want, uh, want uh, dan is de EP er. Uh, ja, uh, probeer je iets aan de optredens nog uh, voor elkaar te krijgen? Ja, ik heb uh, dus mijn EP-release party. En daarna heb ik volgende week een optreden in Almere Stad. Ja. Daar ben ik voor gevraagd. Oh, superleuk. Ja. superleuk. Nou, eigenlijk vroeg ik alleen, zoek jullie mensen? Ja, en ineens was het zo van... Ja, je bent geselecteerd, gefeliciteerd. En ik was ook: wow, wat? <laughs> ja. ik, ik vroeg niet eens, ik vroeg alleen, weet je wel... Dus ja. Toen heb ik vandaag dat gesprek gehad voordat ik hier naartoe kwam. Over de, de rider, zeg maar. De technische rider. Mm -hmm. En uh, ja, dat is volgende week donderdag in de stad. Dus ik heb er veel zin in. Mag ik een half uurtje optreden ook? Ja. Dus, uh, en dan kan je je dubbers uh, laten ga horen. Ik zeker de EP. Uh, voor die mensen die dan nog willen weten... waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Eigenlijk Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. Van alles. Op Catharina Rodriguez. Alleen ik heb ik niet de makkelijkste naam, denk ik. Nee. Nee, Rodriguez nee. met een G en een S aan het eind. Ja, G-U-E-S mensen. Dat is het. Uh, Rodriguez. Yes. Ja, zoiets, hè? Rodriguez. Ja, zoiets. Rodriguez. Met de G-U-E-S. Ja. En niet de Z. Want je hebt ook, uh, dat, die, die heb je ook nog. En de Q heb je ook nog? Ook nog, ja. ja. ja zelfs dan nog. Ja. Maar dat is een beetje meer Spaans. Dan ga je ja, wat, we gaan meer een Spaans. beetje in de Spaans. Wat, wat de Z is ook Spaans. Oh ja? Ja. Uh, Oké, okay, maar de, de S is dan weer duidelijk iets. Uh, dat, is, dat is weer iets uh, heel anders. Ja, zeer, <laughs> Dat bedoel ik. Um, goed, wij uh, we gaan. Uh, ik vond het leuk dat je geweest bent. Dus uh, dank daarvoor. En uh, ja, veel succes en plezier de komende tijd met het uh, verspreiden van uh, het EEP-materiaal. Ja, dank jullie wel voor de support Here ook. Yes. dat is het? Oké, okay, dat was uh, Catharina. We gaan uh, nog even verder met uh, stevige muziek. Hier is Gunmull en Tata's Lie. Welcome to the Gunmel family. You are chosen to be in this wonderful family group that brings hope, trust, and a delightful future. When you try to escape or try to get out, just know you are now part of the Gummo family. This is a non-recording. no more traced your outline on the mattress you left for her bed I'm En uh, ja, die zijn ook bezig met een campagne om hun uh, album uh, aan de man uh, te gaan brengen. Want er is een debuutalbum in de maak en uh, dat uh, willen we weten ook. 20 april, dan uh, gaat er een andere band uh, een, uh, ja, een EP release. Dat is La Promenade Violence Die, uh, die doet dat in het Slachthuis van En wat staat er in het voorprogramma? Ja hoor, die Loram zeer. weer. Uh, die, uh, die zijn uh, bijna niet weg te meppen van een podium in dat opzicht. En op 4 mei, dat is op zaterdag... ...voorafgaand aan Bevrijdingspop op 5 mei... Uh, ...dan hebben ze hun EP release show in Bitterzoet. Dus dat, uh, dat is op 4 mei. Uh, dat wordt een uh, druk weekendje waar ik uh, veel kilometers uh, ga lopen, denk ik. Want ja, uh, een dag later heb ik bevrijdingspop. Maar goed, we hebben nog iets staan. Want morgen is er een pop tour En daarin treden een aantal uh, mensen op. Zoals Louise. met dubbel L. Uh, dan uh, met uh, Jan Lalle. Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dat zijn van uh, de mensen die van het Conservatorium van Amsterdam. En die doen mee in de zonneprijs. Een dame die in de finale van de 035 popprijs heeft gestaan. Die hoor je straks ook na het gesprek met een, met een nummer. Dat is Morel. En LS. En met die LS, daar heb ik een gesprek mee gevoerd. En dat is dit gesprek geworden. Aan de telefoon, Emily van Ellerswijk. Maar we kennen haar beter onder de naam LS. Zeg ik het goed zo? Ja, Alice. Ja, dat ja. klopt. Ja, uh, vier jaar geleden uh, hadden we je al eens een keer eerder in de uitzending. Maar de tijd vliegt, hè? Klopt, ja. Ja, uh, want uh, vier jaar geleden zaten we natuurlijk nog uh, met z'n allen zo'n beetje binnen. Uh, maar toen was jij al bezig. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Wat, uh, uh, wat, ja, wat deed je toen? Toen heb ik mijn eerste single gereleased uh, tijdens corona. Ja? En, uh, ja, nu zijn we vier jaar verder en ligt er een, uh, een EP op de plank. Ja, maar toen jij die single uitbracht, hè, vier terug... Uh, had je toen het idee van, nou, dit gaat er ook wel weer over... met die uh, vervelende pandemie en die lockdowns? Ja, ik had niet verwacht dat het zo lang allemaal zou duren. Nee, ik dacht, we kunnen ermee gaan spelen en... Uh... En ook gaan optreden en, en, en meer uitbrengen natuurlijk, uiteindelijk. Ja, maar, maar het is natuurlijk nu wel fijn dat we uh, ruim alweer bijna twee jaar uh, weer gewoon alles kunnen doen wat we kunnen doen. Ja, dan sta je dan even bij stil, hè. Dat, uh, dat je ineens weer in zalen kunt optreden en, en weer op een normale manier door het leven kan. Dus, ja. Uh, ben ik ben nu veel meer verliefd dan wat ik voorheen deed. Dus, ja. Ja, want, want uh, toen was je ook een stuk jonger. Maar hoe kijk jij... Uh, want, want ja, hoe kijk je daar tegenaan? Op terug bedoel je? Ja, ook. Uh, uh, op, op terug op de pandemie? Of bedoel je meer... Ja, een pandemie. Uh, dus door de ogen van, laten we zeggen... aan de LS die toen haar single uitbracht. Van ja, waar doe ik het voor? Want uh, we zitten allemaal binnen. Ja, ik denk dat het juist... Uh ondanks het feit dat we allemaal binnen zaten... dat het on onwijs vervelend was... gaf het mij juist de ruimte en de tijd... om zo'n single uit te brengen. En om uh, marketing, technisch dingen op een andere manier aan te pakken... dan ik uh, uh, misschien had gedaan... als we niet in een uh, pandemie zouden zitten. Ja, oké. Okay. Uh, maar ja, uh, je ziet dat het uh, dan toch... na anderhalf, twee jaar... dat het uh, ja, een aflopende zaken begint te worden. En dan zijn het dus weer die welbekende koeien... die in de lente uh, weer naar buiten mogen... Dat gevoel dat had jij natuurlijk ook. Ja, en toen ja, kwam alles een beetje in een stroomversnelling. Ook op het creatieve vlak natuurlijk. Uh -huh. Ja, uh, zoals? Wat, uh, wat bedoel je daarmee? Uh, ja, uh, op het creatieve vlak. Dus ik ben echt enorm veel gaan schrijven. Ja. Heel veel nieuw, nieuw materiaal. En, en uh, eigenlijk zo snel mogelijk een, een nieuw band bij elkaar gezocht... Om, uh, om het repertoire te kunnen uitwerken natuurlijk. Ja, uh, toen... Begon je ook aan een avontuur uh, muzikaal gezien uh, met een opleiding? Ja, met... Dat klopt, aan de Rock Academy. Ja, hoe is dat, uh, hoe is dat nu gesteld? Ja, nou, ik, ben, uh, ik ga dit jaar afstuderen aan de Rock Academy, dus ja. er, die vier jaar vliegen wel om. Uh. <laughs> ja, doe, ja. Uh, ja. Ja, deze zomer doe ik mijn afstudeershow en dan gaan we echt uh, de wijde wereld in. Ja. Uh, wat uh, wat uh, heb je daaruit uh, opgestoken? Uit het hele verhaal? Ja, ik denk een hele hoop. Maar wat, uh, wat in het bijzonder? Ik denk vooral mezelf uh, zien als artiest zijnde. Ja. En ik denk dat dat heel makkelijk gezegd is. Maar uh, op deze opleiding heb ik juist de tools gekregen... om mezelf op dat vlak te ontwikkelen. Van, hé, hey, wie ben ik nou als artiest? Wat wil ik uitdragen naar publiek zijnde? Hoe ziet dat eruit? Yeah. Namelijk dat, denk ik. Ja. En dat is natuurlijk super belangrijk als je... als singer-songwriter... ja, je... Je brood hiermee wil gaan verdienen. Ja, uh, gaat dat lukken, denk je? Ja, daar heb ik wel altijd vertrouwen in. Ik, weet, ik heb mezelf heel goed en ik weet dat ik niet stil zit en. Uh, um, altijd op zoek blijf gaan naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Ja, uh, want vier jaar geleden was het allemaal vrij pril. We hebben je toen ook. Uh, ja, we hebben je toen eigenlijk meteen ook opgepikt in dat uh, hele verhaal. Uh, maar nu uh, staat er ook nog. ...in het uh, teken van de Pop College Tour, waar jij ook onderdeel van bent. Ja, dat klopt, ja. Ja? En uh, ja, ik ben namens de rock-academie dus geselecteerd voor die Pop College Tour. Ja. En dat is, uh, dat is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen de Zes Conservatoria in Nederland. Ja. Uh, en we gaan dus komende week, dus vanavond beginnen we in 013, ...gaan we een week lang toeren met vijf uh, andere bands. Ja, ja, op het uh, moment dat uh, wij dit uh, gesprek voeren is het dan alweer geweest, de 013. Maar goed, uh, er is, staat er ook nog ergens één die uh, wel uh, op het moment dat wij dit uitzenden uh, in de buurt gepland. En dat is een optreden in het Patronaat. Ja, Patronaat in Haarlem. Ja, ja. Uh, wat, ja wat, wat, wat ken jij van, uh, van Patronaat? ik nog vrij weinig. Ik heb er nog nooit op het podium gestaan. Dus het is voor mij een hele nieuwe, nieuwe kans. Ja, en terug uh, naar het uh, 013 uh, verhaal, waar, uh, waar je net ook over begon. Heb je daar ook al eens uh, eerder gestaan dan? Ja, ja zeker. Ja, ik al, uh, even kijken, in 2017 was dat. Toen deed ik mee aan een talentenprogramma genaamd Kunstbende mm -hmm. uh, voor jong talent. En uh, toen mocht ik daar de voorbeelden van draadband spelen. En in 2021 tijdens de pandemie heb ik daar ook uh, uh, opgetreden. Desalniettemin met uh, corona-maatregelen. Ja. Via een stream werd dat toen gedaan. Dat was wel bijzonder om voor een camera te moeten optreden <gül> en geen publiek te zien. Ja. En uh, afgelopen zomer hebben wij, uh, heb ik voor het eerst mijn uh, nieuwe set gepresenteerd in 013. Ja, ja. Dus, uh, ja. ja is dat, uh, want, want de Rock Academie en de 013 lijken met elkaar een beetje verweven ook, hè? of niet? Ja, die hebben natuurlijk een samenwerkingsverband om, om eigenlijk de, ja, de mensen die er op de opleiding zitten ook een podium te kunnen bieden. Ja, heel goed. Ja, ja. Nou, nou kom jij zelf volgens mij uit Roosendaal. Ja, dat klopt. Ja. Um, is, is, is er ook sprake van, van in jouw eigen uh, woonplaats waar je vandaan komt uh, dat je ook merkt dat daar misschien toch nog wel uh, muzikaliteit en creativiteit zit? Er zit absoluut veel, ja. ja? Er zijn. Uh, ja, je hebt bij ons helaas geen poppodium of iets, maar er zit wel een heel mooi theater, de Kring. En die faciliteert verschillende concerten, maar daaronder ook ochtendconcerten, waar dus eigenlijk talent in zo'n mooie theaterzaal mag optreden. Dat vind ik wel een heel mooi initiatief. En er zijn er nu best wel een aantal die uit omstreken komen, die momenteel ook op de Rokak registreren. Ja ja. Oh, dat, ja, ja. Dus dat is wel leuk om te zien. Ja, want, uh, want Roosendaal ligt in dat opzicht best wel een beetje gunstig. Hè? Tilburg ligt uh, redelijk dichtbij. Maar Rotterdam, je zegt het al. Ja, ook. ja Rotterdam ook. Ja, het ligt eigenlijk wel op een mooie hoek. Ja. Dus uh, je ziet dat vanuit verschillende stromingen... Ja, mensen overal naartoe gaan natuurlijk. Ja, uh, nou dat is een beetje de, de eigen omgeving. Uh, hoeveel singles heb je nu uitgebracht? Ehm... Um... Ja, dat is een, een mooi verhaal. We hebben uiteindelijk de singles die gereleased zijn... besloten om die tijdelijk even offline te halen. Ja. Uh, dus de EP wordt straks de eerste, eerste release... eigenlijk onder de, de hele nieuwe algehele film. Ja. Dus uh, dat gaat beginnen met één single. Ja. En uh, er volgt nog een mooie single. En dan wordt de EP uh, bestaande uit vijf nummers uitgebracht. Ja, hoe heet uh, de EP? Een study. En steady. Uh, verwijst dat ook nog, nog ergens naar? Sorry, wat zei je? Ja, verwijst het ook nog ergens naar, de titel van de EP? Ja, uh, ik heb ook een, een gelijknamig liedje genaamd, een steady, op de EP staan. En uh, je moet het zo zien, de EP is eigenlijk een samenvatting van, van uh, de verhalen uit mijn leven tot nu toe. En in het leven hebben we natuurlijk ups en downs. En soms voel je je heel erg uh, goed op de grond. Sta je heel met beide benen op de grond heel stevig En soms voel je je een beetje instabiel. Nou, dat is eigenlijk een beetje waar de titel naar is. Oké. Okay. Uh, natuurlijk, de afsluitende vraag. Ja. Waar, ze, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Um, eerst op uh, www.alens.com. AliceMusic.com. Ja. Tweede uh, dus op... Um, op, eigenlijk op alle social media platformen. Ja. Onder de naam Emily Ellis. Ja. En binnenkort dus ook op Spotify. Onder de naam Ellis. ah Dus het is nog een beetje een best bewaard geheim eigenlijk ook. Muzikaal gezien. Ja. ja. ja dat klopt. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dankjewel. Ja, geen probleem. Zij is morgen dus te zien in de tour van het Patronaat. Samen dus met onder meer Morel. En die hoor je nu. En dat is dit nummer. I drink all of our breakfast but I never digest it Call cool myself a sinner cause I spit it out before dinner I'm not hungry to choose for another rejection. How can people say they know me when they never see me bleed? And how can people say they? Boyd, schrijf die ook maar op in je agenda... want het is vier dagen na Bevrijdingspop... dat we ze hier in deze studio hebben. 9 mei komen ze hier uh, spelen. En uh, of dat uh, voor Morel ook geldt, dat moeten we nog maar afwachten. We gaan er nog uh, twee draaien, je hoort het goed. En uh, dit is uh, eigenlijk ook wel uh, een groep... die de laatste tijd weer nagelvast, bijna nagelvast... in uh, de uitzending uh, te horen is als het gaat om het werk... Von V and Unreal. Hoe je het een uh, geestesziekte zou kunnen zijn is uh, beschreven in uh, dit nummer. Het uh, weer wederom een fraai nummer. Net als openly remember in die categorie uh, zet ik hem eigenlijk. Want dat was ook al zo'n uh, nummer eigenlijk in dat opzicht. Vol de V, en Unreal Amsterdamse band. En een uh, band die al dik de 40 voorbij is. Misschien zelfs al bijna 50. Maar ze doen het nog steeds vrij goed. En dit is het bewijs. Deze alternatieve FM zit erop. Volgende week is er een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf En dan komt hij weer. Een stamgast. Namelijk Jacob D. Edward. Die komt dan uh, hier spelen. Dus zo één keer in het jaar uh, komt hij dan langs. En meestal is dat in maart. En dat uh, komt mooi uit. Want het is eind maart. Dus dat uh, volgende week en uh, wat, uh, wat we dan nog verder op uh, stapel staan, op 4 april schijnt dan uh, Noralie Hendricks hier uh, te komen en dan uh, zitten we alweer aan april uh, zo uh, ver rijkt dan eventjes mijn uh, bovenkamer als het gaat om de agenda voor de komende tijd uh, we hebben er nog één en dat is altijd leuk want het is eentje van 54 seconden en dat nummer dat heet St van Staplers komt van Burn de EP en dit is het titelnummer, 54 seconden Baby, is het niet...